Ja, Bart Peters, uh, je bent genomineerd voor Music Industry Awards, Nederlandstalig, tegenover een zeer sterke collega, Remo van het Gunnewoud. Ja, en mocht ik dat nu zelf niet vinden, dat zou anders zijn, maar um, je, je moet eerlijk zijn, ik vind de plaat van het jaar, vind ik de laatste rit van Remo van het Gunnewoud, Een man die al echt jarenlang, ik, ik, ik denk al dertig al jaar of zo, mijn all-time favorite held is. En dan blijkt dat hij nu op zijn 62ste misschien wel zijn meest complete, zijn, zijn mooiste plaat heeft gemaakt. Samen met Admiral Freebie trouwens. Um, dus op zich zou ik het wel een leuk signaal vinden mocht die arme Raymond hier vanavond zijn eigen mias niet meer kunnen dragen. Um, vooral ook omdat. Wij hebben dit jaar eigenlijk alleen maar een best-of uitgebracht. En binnen de officiële muziekindustrie telt een best-of niet als een, als een echte plaat. En ik vind dat zelf ook zo. Ik vind dat niet. Anna. Dus de, het enige waardoor we zouden kunnen kans hebben is um, de, de theaterconcerten en de festivals. Dus onze live reputatie. Die, we zijn wel serieus around geweest het voorbije jaar. Dus, uh, ja, en er waren heel veel mensen op op die concerten. Dat zou kunnen. Maar op zich vind ik de Music Industry Awards, dat dat eigenlijk beter naar platen kan gaan. Mm -hmm. en, en toevallig, uh, Guido Belcanto heeft volgens mij ook uh, toevallig een hele goede plaat gemaakt. Dat, dat, dat duet Toverdrank met Ampierre Leek, vind dat geweldig. En dan zou ik ook iedereen aanraden van, luister eens naar Milaan. Dat is toevallig mijn favoriete nummer van Seneguns minder bekend nummer van zijn plaat. Mm -hmm. En dan hoor je dat het qua aflossing van de wacht heel goed zit en dat anderzijds vanavond bewezen wordt dat heren van stand, zoals, zoals Raymond, hè, um, bewijzen dat je, je leeftijd volstrekt geen belang speelt in het, in het maken van mooie dingen. Mm -hmm. Waarom het beste en tot nog eens? De, de, de verzamelplaat heet het beste en tot nog eens, omdat... Greatest hits, dat zou betekenen welke liedjes hebben, zijn het meest aangeslagen, hebben de grootste hitgevoeligheid enzovoort. Soms, soms is dat zo, dat, dat je beste nummers ook de grootste hits worden. Soms is dat gek genoeg ook niet zo. Dus we hebben hier en daar niet veel, maar hier en daar, er staan ook genoeg nummers op die plaat. Dus we kunnen 22, we konden het ons permitteren, om er een drie, viertal bij te zetten waarvan je denkt, dat zijn nu toch niet zo'n grote hits geweest. Nee, maar dat zijn wel de beste dingen die we in die tien jaar hebben gemaakt er staan wel live versies op enzovoort ook. en dat tot nog eens dat slaagt op het feit dat het um, een zelf ingedrukte pauzeknop is dat het een adempauze is die onder meer de andere muzikanten de kans geven om, um, om hun solo projecten te doen want die gasten zijn allemaal veel te straf om alleen maar het epitheton muzikant van Bart Peter te doen waanzin. Maar, maar mensen gaan al snel zo denken, um, dus die gaan dat nu doen. Soms echt zo, soms ook met elkaar, soms ook in duoformules. Dat is dan wel grappig, want ik heb ze eigenlijk bij elkaar gebracht, dus dan ben ik er nog vier over. Uh, maar het zou best kunnen dat we daarna diep adem gehaald hebben en met hernieuwde moed iets doen. anderzijds zo plaatmaken maken twee jaar toeren, twee jaar. Toren. We hebben een vier keer achter elkaar gedaan. Dat is gewoon niet gezond. Ik denk zelfs ook niet voor het publiek, om, om, dat, uh, om dat al maar te blijven herhalen. Dat lijkt me niet goed. Ja, de ene Mia na de andere haalde je ook hier binnen. Um, wordt het op de duur dan het gevoel van alles is vanzelfsprekend? Ik vind niks vanzelfsprekend. Niks. Ik, ik ben aan dit uh, Nederlandstalige avontuur begonnen na mijn veertigste. Ik had zelf het gevoel van... Uh, ik, het is iets waar ik in geloof, maar het lijkt me sterk dat, er mens, dat ik mensen vind die op dezelfde golflengte zitten. Um, en die bleken dan wel te bestaan. En dat, dat was een geruststelling ofzo. Ja. Maar ik vind niks vanzelfsprekend. Uh -huh. Wat gaat Bert Peters doen in die pauze zelf? Um, ach, ik, ik zou nu flauwe dingen kunnen zeggen als family man worden enzo, maar... We moeten realistisch blijven. En ik was dat eigenlijk al. Ik, alle, ja, dat weet ik niet. Um, ik ga... een klein programma maken voor Canva's. Het is een vervolg op magieke kussen, maar het heeft een heel ander format. Uh, en ik zal daar... met, met meer tijd nu kunnen werken. Dat is in de eerstkomende tijd wat er gaat gebeuren. En verder denk ik dat... Je moet soms het zwarte gat... Een beetje opzoeken. Want anders doe je alleen maar dingen die, die voortkomen uit het vorige en, en, en doe je alleen maar wat iedereen toch van je verwacht. We gaan het merken. Veel fun met die adempauze. Okay. Uh, ik, ik zal echt leren ademen. Het is u gegund, Bart Weters. Merci, dank u wel.